Goedemorgen luisteraars, dit is Goedemorgen Zandvoort en naast mij zit iedereen de Jager en ik ben Adi Koper en voor ons zit Michiel Hermsen van het, of tevallen, het nieuwe raadzit van D66. Ja, goedemorgen. Uh, ja, nou, ik vergeet goedemorgen. één persoon die niet onbelangrijk is en dat is uh, Kasper Geurensen, die zorgt voor de techniek. Goedemorgen Michiel. Goedemorgen. Uh, het nieuwe raadzit voor D66. Ja. En niet uit Zandvoort afkomstig ving ik net eventjes op. Ja, klopt. klopt. Hoe komt dat zo? Nou ja, hoe komt dat zo? Ik ben hier in, uh, twee, eind 2012 gekomen wonen en dat had te maken met mijn vriendin, die komt hier uit, uh, uit Zandvoort. Aha. Dus we waren op zoek naar een huis en toen dachten we, nou, waar kunnen we nou het beste wat gaan kopen? En dan ga je, je oriënteren in de regio, ik woon op dat moment in Haarlem, ja, dan kom je eigenlijk uit uh, als, je, als je leuk en betaalbaar wil wonen, dan kom je uit de Zandvoort. Mooie reclame te ja, ja, dat is zeker. Ja, een ja, hij, is, hij is heel erg om omdoet, maar het is echt een heel leuk erop in te wonen. Ja. Ja, ja, ja, Daar ben ik al heel lang van overtuigd. Ja, ik, ik weet niet beter. Ik, ik zei ook dat ik je al eens eerder heb gezien hier, want je was uh, bijzonder uh, raadslid. Ja, buitengewoon. Buiten Jij ja, ja, ja, ja, bijzonder ja. ben je natuurlijk altijd, maar ja. buitengewoon <laughs> raadslid geweest. Ja. Is dat de opstart geweest van wat je nu doet? Uh, ja. ja, het was met name omdat uh, onze uh, oude raadslid uh, Willem Wisman overleden is. Ja. En uh, uh, ik al als buitengewoon raadslid uh, uh, sinds de verkiezingen zeg maar, aanwezig was. En uh, ja, ik ben toen gevraagd door de partij om, uh, om plaats te nemen. Dat heb ik gedaan. En uh, ik voel me daardoor ook enorm vereerd uh, om het te mogen doen. Ja. Hoezo ben je bij D66 terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik stem al eigenlijk vanaf, uh, vanaf het moment dat ik mag stemmen, uh, stem ik D66. Dat is met name omdat ik vind dat het echt een partij is uh, voor de burger die de democratie ondersteunt. Uh, het, is ook echt, het is geen partij met echte idealen. Dus het is met name gewoon van wat wil, wat wil de burger en uh, hoe kunnen we dat het beste bereiken op een, op een democratische manier. Ja, en dan uh, ik al heel, liep ik al heel lang met het idee van ik wil eigenlijk lid worden van een, van, van een plaatselijke uh, partij, plaatselijke D66. Maar ja, in Haarlem toen ik daar zat, ja, ik was nog niet gevestigd... En, uh, had nog niet echt een, een, een, een, een ja, vaste basis. Maar op het moment dat ik hier uh, kwam wonen... en ja, dan, ko dan koop je een huis... En, dan ga je er ook voor de, voor de lange termijn uh, ergens, mm -hmm. uh, ergens zitten. Toen dacht ik, nou, laat ik gewoon eens een keer gaan kijken. En Toen uh, ben ik op een algemene ledenvergadering geweest. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En mijn oud adragskunde zat daar ook. Dus dat was voor mij wel echt, een, uh, echt een, een leuke keuze... om te zeggen, van, nou, hier wil ik me wel meer in, uh, in verdiepen. Ja, je, komt, je hebt dus geen politieke achtergrond... Nee, nee, Vanuit totaal. de familie meegekregen. Ook niet, ja, precies, dat, dat wou ik ook vragen. Het ja. dus is ja. niet zo dat je vanuit je, je ouders misschien, dat zij erg politiek actief nee. zijn. Nee, nee, nee. nee. Het Helemaal gebeurde het. gewoon. Het gebeurde gewoon. Nee, en het is ook, uh, ik ben ook de enige D66-stemmer in de familie. Uh, van huis uit zijn dat allemaal PvdA-stemmers. En wat dat er gaat, uh, ja, misschien wat eigenwijs... Of, uh, wat anders. Maar nou goed, je hebt, je hebt je eigen idee, dus dat is ja. prima, ja, toch? Dat mag toch? Ja, ja, ja dat dat helemaal is niks mis. Ja, gelukkig ben ik ook zo opgevoed. Dus dat, uh, ik mocht het ook doen hoor. Ja. Ja. Ja. Dat nee, zijn ja. wel hele leuke discussies ja. aan tafel altijd. Maar, wel, uh, maar wat, wat doe je nog meer? Want ik neem aan dat, dat, uh, dat je een baan hebt. En, uh, ja, de... hey, absoluut. Ja. Ik, ben, ik werk bij uh, Stichting Stellen in Nederland. Kortweg zijn. Ook wel bekend als de Kukushoeven en meer een bos. daar ben ik coördinator van uh, cliëntadministratie. Dus ik beheer daar de zorgadministratie. Voor de ene deel van mijn, van mijn functie en het de andere deel van mijn functie ben ik nog medewerker economische zaken van het bureau economische zaken. Dat is eigenlijk een hele oude ambtelijke term die toen nog bestond. Mm -hmm. ja. En dat is eigenlijk, uh, ja, ik ben verantwoordelijk voor 99% van de inkomsten van de stichting. Maar dat is een fulltime uh, baan? Dat is een fulltime baan. Dus ja. dat is pittig dat je dan uh, deze politieke ambities uh, er nog naast kan zetten. Ja, ja een ja. no vrije tijd is hier heb ik begrepen. Er zit een enorme uh, hoeveelheid uh, vrije tijd in. Vind inderdaad. je vrouw dat ook leuk? Die vindt het, uh, die vindt het leuk. Ja, die staat erachter. Oh, ja, ja, ja. Mars ja, is... op. <laughs> <laughs> ik moet wel zeggen, het zijn sommige, sommige weken het is inderdaad <laughs> erg druk. We hebben die uh, jongdochtertje van, van één. En uh, dan, is, dan is het inderdaad uh, de combinatie vinden tussen, tussen werk en, en politiek en het gezinsleven is, is lastig. Maar wel heel leuk. Ja. Het is leuk uh, om, het, om het ernaast te doen, ja. ja en, en het is natuurlijk wel zo dat in een dorp, uh, daar heb je natuurlijk veel meer contact hè, met mensen. En daardoor is het ook openlijker. Ja, ja, ja absoluut. Nou, ik vind ook wel, uh, uh, mensen zijn heel direct. Ook heel open en ook heel warm. Zo heb ik het nu nog altijd ervaren, zeker toen ik hier kwam wonen. Gewoon hier in, uh, in de Zuiderstraat, dus het, uh, ja, het Zandvoort Zuid, een beetje centrum. Ja. En een enorm in leuk. Dat, op... in dat kleine stukje, de ja. Zuiderstraat? Ja. Het korte stukje? Ja, ja ik, nee, dat is. Dat is ook Zuiderstraat. Ja, ja nee, ook, je ja. zit in de lengte. Ik zit in de lengte, hè? ja. Toen ja, ja, heb niet... ook nog een van de gemeentelijke monumenten gekocht, uh, bleek achteraf. Dat, dat wist ik ook niet. Oh. Maar dat is ook wel uh, heel erg interessant. Maar, maar dat betekent maar... dus dat je een beperking hebt met wat je ermee mag doen? Absoluut, ja. Is dat nog steeds zo? Ja toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Daar zijn nog steeds regels voor. Ja, ja, ja. ja als die maar gehandhaft worden. Ja. dat de dus, is ook een gemeentelijk monument, maar het onderhoud is nulcompanada. Ja, nee, klopt. Er was volgens mij ooit wel eens een keer subsidie voor, maar dat is volgens mij helemaal weg. Dus, uh, maar je zult mij dat dus, dus nooit over horen ook. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Je woont inderdaad in een heel oud stukje dorp. Ja, ja. Daar ja. ben ik ook heel trots op. Ik, ja, dat kan uh, ik echt een hele leuke woning. Ja. Ja. Maar ook heel leuk ontvangen. Echt enorm. Ja. Uiteraard. Ik kan ja. niet anders zo zand nee. dan kan ik de bamen natuurlijk. Wat, wat zijn jouw uh, politieke gedachten waarvan je denkt, daar wil ik mij hard voor maken en dat zijn dingen waar ik mee aan de slag wil? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik, ik ben me tot nu toe heel erg bezig gehouden met uh, de commissies uh, samenleving, bestuur, middelen. En ik zit sinds kort ook in de accountscommissie. Wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat we het, dat het in ieder geval de financiën transparant en goed zijn. Dat we dat gewoon goed op de rit krijgen. Daar zijn we ook heel erg goed mee bezig. We natuurlijk het vorige college ook al wel goed mee gestart. Maar ik vind het ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. En of dat nou is met onderwijs of in de, met de zorg die mensen kunnen ontvangen. Dat vind ik met name ook heel belangrijk. Maar ook dat we als gemeente transparant blijven richting, richting de inwoners. Dat vind ik heel belangrijk. En je bent, je bent ook al bij raadsvergaderingen aanwezig geweest. Uh, ja, dan vanuit de zijlijn uh, en alle commissievergaderingen. Mm -hmm. Dus met name de, net wat ik zei: bestuurmiddelen en samenleving. Dat doe ik sinds de verkiezing al. Ja. ja. En wat vind je daarvan? De, de manier dat er af en toe op de man gespeeld wordt. Ja, dat is altijd lastig. Hè. Kijk, uh, ik, ik had het er gisteren nog over. Gisterenochtend met de burgemeester. En ik, ik vind het belangrijk dat de discussies vaak gewoon over de inhoud gaan. Ja. En er zijn soms onderwerpen die uh, politiek gemaakt worden, terwijl ze groter zijn dan de politiek zelf. Mm -hmm. Dan hebben we het echt over maatschappelijke onderwerpen, die het grotere belang dienen in plaats van de politiek zelf en het politiek maken van een, van een onderwerp. Mm -hmm. Dus het wel belangrijk om te zorgen dat wij het in ieder geval over de inhoud hebben. En uh, ja, ik, zal, ik zal proberen om dat ook zoveel mogelijk te blijven doen. Okay. En mensen er ook op te wijzen. Ja. Heel goed. En uh, ik begrijp dat je volgende week of de 23e je eerste raadsvergadering officieel gaat bijwonen. Ja, ja, spannend. Heb ik officieel ook beëdigd? Ja, ja, ik heb er wel enorme zin in. Het is ja. natuurlijk ook heel erg spannend hoor. Ja, ja, ja nee, absoluut. ik kan ik me voorstellen. Ja. En, en zijn er alvast dingen die je in gaat brengen? Of is het nog allemaal uh, afwachten wat het uh, goed gaat lopen? Het is even afwachten hoe het gaat lopen. Ik heb nog een lijstje ik wel waarvan een lijstje. je denkt, ja. uh, dat wil ik. Nou, met name Gert inderdaad, uh, dat hoor ik hiernaast. Ja. Uh, dat is uh, een, commissie die, of, uh, dat die een onderwerp dat ik in de commissie al heb aangedragen. Ja. Uh, en dat uh, zal ik inderdaad dan ook... Uh, Want Gert de Gertebach uh, moet blijven? Ja. ja, natuurlijk moet hij ja. blijven. Ja. ja, Hij heeft natuurlijk ook nog een, een, iets met, met statushouders. Ook zo'n heet item. Ja, klopt. Ja, dat is echt zo'n onderwerp waarvan wij vinden dat het het grote maatschappelijk belang uh, treft. En dat is eigenlijk niet iets wat, uh, wat politiek uitgespeeld moet worden. En uh, nou ja, de commissie was mijn uh, fractiegenoot, denk ik wel, heel duidelijk in. Uh, We hadden wat ons betreft ook meer gemogen. Ja. Nou ja. Ja, ja, je hebt nog wat te doen. Ja, ja, is, ja. <laughs> Nou, ja, goed. nou uh, ik, ik uh, kan niet anders zeggen dat. Uh... Ja, je, moet het, je, moet er, je gaat ervoor en uh, ja. waar het naartoe gaat. Maar Wat doe je met, uh, met je mede-leden uh, uh, van de D66? Uh, is daar veel overleg dat je zeg maar, met elkaar zegt: van nou, dat is de lijn die we willen gaan? Ja. Of uh, hoe werkt dat? Ja, nou, daar kunnen we heel, heel eerlijk in zijn. We zijn vanaf het begin al een, een hele hechte groep. Uh, zo, ervaar, zo heb ik dat altijd ervaren. Mm -hmm. Uh, in sommige gevallen zijn echt gewoon uh, vrienden ook. Uh, er is ook heel veel cohesie. Maar er ook we zijn, uh, sommige onderwerpen kan het ook zijn dat iemand het oneens is. Uh, en als het een. een, een, een een onderwerp is wat, wat uh, nou ja, vaak gewoon een, een niet groot belang heeft. En iemand is dan ergens ook gewoon pertinent tegen, dan mag dat ook gewoon. Natuurlijk. En dan hebben we daar gewoon een ja. open discussie ja. over. Kijk, in sommige gevallen uh, volg je natuurlijk ook gewoon het beleid. Ja, want dat is het. Hè? er is natuurlijk gewoon een landelijk beleid waar je zeg maar in, in meegaat. Ja. Maar in zo'n plaats als hier heb je natuurlijk altijd de plaatselijke belangen. Ja. Die, die best ook kunnen afwijken van wat je landelijk uh, inzet. Ja, dat, dat, dat zou kunnen, ja. Dat ja, dat is dus een afweging. afweging die je ja. moet maken. Ja. Ja. Kijk, want kijk, dat is ook wel uh, dan een van de onderwerpen. Kijk, op het moment dat de burger iets heel erg belangrijk vindt... Uh, je dan, moet je die die he? dan kun je het niet ontkennen. Dan moet ja. je het meenemen. Dan moet je die afweging maken. Zeg maar, ja. Wat is dan het belangrijkste voor Zandvoort? ja En dat merk je dan ook wel, zeker ook in de lokale politiek... dat het ook nog wel eens kan afwijken van landelijk beleid. Gelukkig. Ja. Want het land kan niet altijd uh, bepalen voor jou... wat jouw leefomgeving uh, ja. aangaat. Het is best Rot. wel lastig. Ja, het is een conflicteren. Ja, dat merk je ook dat sommige onderwerpen ook steeds meer worden afgedragen naar de gemeentes toe. Omdat ze ja. vinden dat daar de beste beslissingen genomen ja, ja. kunnen worden. Kijk, het is natuurlijk zonde dat je daar dan minder geld voor krijgt. Maar, uh, Hoeveel dat... tijd ben je gemiddeld kwijt, zeg maar, als je straks ja. raadslid bent? Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Het is natuurlijk altijd een. Uh, er zijn ik zie, een paar vaste dingen. Hè? Ja, er dat zijn er gewoon een paar vaste items. Je bent natuurlijk sowieso een één extra avond in de, in de maand. Ben je er nu uh, vanwege de raadsvergadering kwijt. Soms twee. Uh, de fractieoverleggen en de commissievergadering. Die calculeer ik al in, want die had ik al. Ja, want dat gaat zo. Er ook inderdaad nog wel onderwerpen bijkomen. Uh, waarvan belangrijk is dat je daarbij bent. Ja, dan, dan ben ik daar ook gewoon bij. Dan, maar ik kan het niet inschatten. Ik, ik gok dat ik denk. Nou, twee, drie dagen in de maand alweer uh, bezet verder bent. bent. Ja. Ja. Ja. Als, ik, als ik zo naar die raadsvergaderingen kijk, denk ik... Ah, waarom duren die dingen zo voor rotte lang, als ik het zo mag zeggen? Want je moet de dag daarna toch weer naar je werk toe. Ja. ja. En waarom zo laat? Ja. Als ik dat hoor zo af en toe, dan zijn ze pas zo'n twaalf uur klaar. Ik denk, goedemorgen. Ja, is toevallig ja overal, als het al klaar is. Ja. Ja. Vaak dan denk ik, dat, dat kun je toch niet worden. rijmen. Dat kun je toch niet van iemand verlangen. Nee, ja, dus dat is ook inderdaad de inzet die je dan uh, verleent. En uh, sommige onderwerpen, dan vraag je zich af inderdaad, van moet het inderdaad zo lang duren? Ja. Heb je zo lang nodig om een bepaald standpunt neer te zetten? Of is het dan gewoon uh, dat je er onderling niet uit kan komen? Nee. En... Hoe kan je dat verbeteren? Hoe kun je verbeteren dat het op zo'n avond zo ongelooflijk uitgerekt wordt? Ja, dat is lastig. Kijk, we hebben natuurlijk dat, uh, dat nieuwe systeem is ingevoerd, dat, dat de discussie voornamelijk ook bij de commissie uh, plaatsvindt. Dus dat daar de argumenten neergezet worden ja. en dat je daarna in de raadsvergadering nog het uh, betoog doet en waarom je tot die keuze bent gekomen. Kijk, en als andere partijen daarop inhaken uh, of daar dan, dan zeg maar toch nog de discussie mee aangaan, dan kan het inderdaad nog lang duren. Ja, hoe hou je dat tegen? Ik denk dat als je het goed beargumenteert en, en, en, en de, de wil hebt om nader na tot elkaar toe te komen, dat, dat je al heel veel dat je heel veel kan bereiken. Ja, want uiteindelijk wordt er een stemming. Hè, komt er een stemming? En dan ja. zeggen mensen dan zeggen mensen ja en dan zeggen mensen nee. En ja. dan daar vandaan wordt dan uiteindelijk die beslissing genomen. Mm -hmm. Maar hoe komt het dan dat, dat er zoveel tussendoor komt? Dat er, he, er zijn mensen die dan nog denken dat ze ook nog iets uh, moeten zeggen, die er dan uh, bij zijn. Is dat niet iets wat je van tevoren kan opvangen, zodat dan die vergadering gewoon een, een, een sec verhaal wordt: van dat is, he, dit is het waar het om gaat. Hier ga je, je, je doet je betoog en je vertelt je mening, en dan ja. daarna wordt die, uh, wordt die stemming gehouden. Ja, het hele systeem is eigenlijk bedoeld om, om een bepaalde herhaling van zetten niet ja. meer te doen. Ja. Het gebeurt dus en dat, niet. Nee. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er daarom zo weinig belangstelling bestaat voor een politieke functie. Je hebt er geen tijd voor. Ja, dat, nou, ik denk dat het gewoon een, een bepaalde interesse is die, die je wil hebben. En natuurlijk is uh, de Zandvoortse politiek is denk ik gewoon ook vrij direct. En dat, maar dat maakt het ook wel heel leuk, eigenlijk... Ja, ik, ben, ik ben niet iemand die discussies uit de weg gaat. Dat, dus nee, dat, dat vind dat ik wel. dat zal duidelijk zijn. Anders had je hier niet voor gekomen. Nee. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als jij straks om één uur na een verhit debat een keertje thuis komt. En je moet zo'n om zes uur naar je werk toe. Nou, ik denk dat dat niet altijd even makkelijk gaat. Nou, dat, dat, dat valt op zich nog wel mee. Nog Deze, wel. ja Kijk, Ik ben natuurlijk ja, jong, sorry. dus dat scheelt misschien ook ja, nog wel. Dat deze week bijvoorbeeld was gewoon een hele, hele lange week. Dus dan maak je rustig denk ik 50 uur uh, dat, ja. je, dat je in de weer bent. Ja, dat is, ik heb het er graag voor over. Mm -hmm. En kunnen we het verkorten? Ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat dat wel mogelijk is uh, als, je, als je in de commissievergaderingen... inderdaad de argumenten al hebt uh, verdeeld. Kijk, als, een, uh, als partij alsnog de zeg maar raadsvergadering... toch nog het een en ander toegelicht willen hebben... of uh, er gebeurt natuurlijk, uh, je hebt nog beantwoording van vragen... dat je daar nog even in discussie uh, over gaat. Maar in principe zou het... Uh, uh, minder lang kunnen, ja. ja. Desalniettemin is het altijd nog uh, iets wat je, wat je wel moet ambiëren. Kijk of het nou tot tien uur duurt of tot twaalf uur duurt. Incidenten zijn er. Die blijven. Uh, en ik denk, ik denk dat het al wel wat minder wordt, is minder lang. Dat idee heb ik wel. Ja, Ik, ik kom er niet. Ik heb er uh, niet uh, voor, ik heb uh, andere uh, aspiraties. Yeah, yeah. <laughs> Doorstomen naar de landelijke politiek? Ja, die vraag heb ik, heb ik uh, toevallig of in ik, of ik, of ik de zijn krant gehad. Uh, ik, ik, daar moet ik er inderdaad nog even over nadenken. Ik, ik, moet, ik begin nu met het raadlidmaatschap uh, en, en daar, daar moet ik denk ik ook nog even in, in oefenen, in wennen ook. Uh, ik heb natuurlijk al een beetje ervaring met, uh, met, de, met de commissies, maar het is natuurlijk een hele, hele andere set en, uh, en het is ook een hele onverwachte stap omdat we eh, onze raadslid uh, zijn verloren. Dus, ik had het heel graag heel anders gezien in ja, de zin ja, van de volgende verkiezingen en dan nou, eens gaan kijken wat er dan... Ja. Ja. Ja. Duidelijk. Dus nu, nu gebeurt het. Uh, en dan, dan, die volledige inzet is er. En dan uh, gaan we bij de verkiezingen kijken wat, uh, wat, er, wat er gebeurt. Ja, die ja. zouden nog beroepspoliticus kunnen worden bewijs van dan? Dat, dat zou kunnen, ja. ja. ja dat is dan natuurlijk gewoon nog uh, gewoon een baan. Ja. Dus dan moet <laughs> natuurlijk ook we uh, aandacht aan vestigen. Ja, dat wordt wat anders. Ja, ja. Maar dus, is het niet zo dat je daar dan uitgepikt wordt? Hè? Dat men... Uh, bij mensen kijken van hé, hey, nou daar zit wel potentie in en uh, die moeten we maar eens uh, in de gaten houden. Werkt dat zo in de politiek? Ik, ik denk, ik ga ervan uit dat het zo werkt. Ik denk dat het net zoals in het bedrijfsleven is. Op het moment dat je dat je namelijk. ja, ja en dat neerzet. Die, neerzet. je goede dingen neerzet. Scout centers met voetbal. Nou ja, nou ja zo ja, kun je het ook zeggen. Ja. Ja, ja. ja, kijk, op het moment dat je natuurlijk. Dan, je zal misschien dan een keer opgepikt worden en uh, gevraagd worden om misschien het een en ander te gaan doen. Ja. Het ligt er een beetje aan ook uh, hoe, hoe goed je bent, uh, ja. wat je kunt doen. Ja, dat... Uh, ja, volgens dat de Sociale Staten. Ja. <laughs> ja. ja precies. Dat is niet de eerste zijn. Nou, eerst, eerst nog uh, de problematiek in Zandvoort. Uh, ja, ja, ja, ja, heel ja, belangrijk. Ja. Ja. Goed. Nou, wil je nog iets kwijt? Dat je zegt van, nou, dat wil ik nog graag... Uh, Altijd al wilde ze hier oh, voor de radio zeggen. Nee, nee, maar, maar, nee, goed. nee, nee, nee. nee maar goed. Voor, voor, je, voor wat je gaat doen? Nee, ik, ik kijk er enorm naar uit... om... Uh, om uh, maar, ja, mijn maar uh, raadslidmaatschap... Uh, in goede... Uh, functie te kunnen we uitoefenen en dan hopen dat ik, uh, dat ik ja, wat goed. neer kan zetten en wat, uh, wat kan doen voor de burger hier. We ja. Ja, wensen we heel veel succes. Heel succes, veel succes en uh, maak er iets moois voor. We van. gaan vast nog ja. van je horen. Dankjewel. Okay. We gaan naar een muziekje. Marco Borsato. Prachtig nummer is het. Goed, bij ons is aangeschoven um, Henny Ruckert. Voetbaltrainer, moet ik zeggen. Dat ben ik, ja. Dat ben je inderdaad. Ja. Um, we gaan het hebben over de topatleet Mo uit Syrië. Die moest weg uit uh, Zandvoort. Um, kun je ons een klein beetje informeren over wat er is gebeurd en hoe het er op dit moment voor staat. Ja, misschien is het goed om even terug te gaan naar afgelopen maandag. Toen had ja. ik een, uh, een column op de radio. Die zal ik, daar zal ik een kort stukje uit voorlezen. Dan staat het weer. Hè? Dan de idiotie rond de Syrische vluchtelingenbroers Mo en Allah. Opgenomen door het Zandvoortsrezin Aver ging het geweldig met ze. Allerlei instanties hielpen zodat ze konden trainen... Zoals Jos Kras bijvoorbeeld, de Rotary, zwembaden, triathlonclubs. Het ging geweldig. Alla, 17 jaar, zwom zelfs 55 seconden over de 100 meter vrij. Alleen Pieter van de Hogeband was in Nederland ooit sneller. Kijk. Dus dat zegt wel iets. Mm -hmm. En iedereen zag in Mo de nieuwe Nederlandse kampioen triathlon. En hij trainde bij Allianz 22 in Haarlem als voetbaltrainer. Allemaal kleine voetballetjes die hem niet konden verstaan, maar die wel zagen dat het een geweldige trainer was. En dat is natuurlijk heel leuk. En dat allemaal tot de zwalkende overheid ging dwars liggen. Vorige week woensdag moest en zou het tweetal direct naar Loon op Zand, Want Alla moest daar gelijk naar school. Daar aangekomen bleken de scholen dicht te zijn. Carnavalvakantie, twee weken. Geen school, geen training, geen prettig huis... Geen plezier bij Allianz, nee, in een AZC, uurtjes, niets doen, tellen, schande. Ja. Nou, dat, nou, dat was de stellen. situatie. Ja. Ja. Om ook nog even aan te geven hoe hij ervaren werd, was er een brief van een van de bestuursleden van Allianz 22 in Haarlem aan alle andere bestuursleden. Hallo luidjes, ik wil jullie wijzen op een artikel in het Haarlems Dagblad, pagina 2 van het stadsdeel. betreffende de triatleet Mohammed Masso. Deze man was een paar weken actief bij Allianz op woensdagmiddag. Henny Rukert gaf deze man Nederlandse taalles en heeft hem meegenomen naar de club. Mohamed was een heel sympathieke, intelligente man die absoluut een sportieve uitstraling heeft. Ik beschouw het allemaal als een verlies voor onze club. Zo werd het beleefd. Ja. Mm -hmm. Dus daar gingen ze op woensdag. Ja, nou, er was dus helemaal niks. Nee. Nou, Hoe kan dat nou zo slecht gecoördineerd ik heb zijn? Geen idee. En er is veel meer aan de hand dan dat we allemaal denken. Ja. Maar daar kan ik de vinger nog niet achter krijgen. Nee, precies. Waar ik wel de vinger achter kon krijgen, was woensdag toen Mo mij belde, huilend. Ja, ik wou zeggen, je hebt nog contact met ja, hem gehad. Henny, er is hier niets. Ik kun, we kunnen niet trainen, er is geen fietsbaan, er is geen zwembad, er is helemaal niets te doen. We zitten de hele dag op onze kamer te niksen. Het is werkelijk waanzinnig. Het was heel, heel erg zielig. Ja, ja. ja we, weer aan het kijken geweest of er niet iets te doen was. Er zijn allerlei brieven geschreven. Zelfs naar de koning. Uh -huh. Naar de politici. Maar het hielp allemaal niets. Leek het. Ma mag ik nog even terug. Als, als jullie dat nou gene genegeerd hadden. Dat bevel. Dat verzoek. Dat zij weg moesten bij die familie. Wat was er dan gebeurd? Dan hadden ze nooit een... een, een papier gekregen dat ze in Nederland mogen wonen. Oh, ging het dan hadden dus ze eruit gegooid. Precies. Ja. Ja, okay. ja, dit even ter en duidelijkheid. Mo moest met Allah mee. Allah moest naar school. Maar ja. Mo moest mee, want als de kinderen uit elkaar gaan, als die twee broers uit elkaar gaan, is er ook geen verbindenis meer. Nee. En dan komen ze ook niet in aanmerking ja. voor verblijfsvergunning. Dus dat zijn hele rare dingen die spelen. Nou, gisteren belt Mo weer op. Nu huilend van vreugde. Oké. Okay. Wij mogen terug naar Zandvoort naar de, de regio Haarlem ah. en het liefst voor ons in Zandvoort. Want ja. we kennen iedereen en ja. iedereen helpt ons. En het, het ja, er zou zijn, toch meer zijn. scholen waar ze naartoe ja, kunnen? Natuurlijk, gaan. ze kunnen gewoon in Haarlem naar school of, ja. of Alla kan gewoon in Haarlem naar school. Ja. En dat schijnt ook al geregeld te zijn door het COA, dus dat is wel weer leuk. Okay. Het COA in Loon op Zand zei, het is gewoon flauwekul dat die jongens teruggekomen zijn. Dat was helemaal niet nodig. Ze hadden gewoon kunnen blijven waar ze waren. Want bovendien gaan de jongens hier, iedereen uit het AZC hier in Loon op Zand... over een maand weer ergens anders naartoe. Ja. ja. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Hè? Ja. Dus het is een hele rare affaire. Ja. Nou, blijkt het zo te zijn, of lijkt het zo te zijn... ik heb nog niet helemaal mijn vingers erachter... maar dat de jongens niet meer naar het gezin van Sam Aver kunnen... Hand? Ja, dat weet ik niet. Daar oh. moeten we achter proberen Daar moet je te komen. Ik heb komen. thuis de middag weer gesprekken over. Maar dat, dat komt allemaal wel goed. Maar wat we dus nu eigenlijk willen... is dat als mensen luisteren... en die, die sportieve harten hebben... en die ruimte hebben in hun huis... jongens, okay. laat, die mensen, laat die jongens maar bij ons komen... Ja. Dan maar ze moeten, moeten bij elkaar blijven. Dat is heel belangrijk. Blijven. Dat is belangrijk, maar het is ook zo dat het bij mensen moet zijn die geen zorgtoeslag krijgen, geen huurtoeslag krijgen, want de, die jongens krijgen geld en dat ja. wordt dan geteld bij het gezin waar ze zitten. Precies. En die raken dan hun vergoedingen. Ja, ja dus dat ja. kan ja, niet. Dat is het natuurlijk wel heel belangrijk is, om de, te melden. Ja, precies. Ja. Dus misschien is er een hotel dat een kamer vrij heeft waar ze een tijdje terecht kunnen, wat dan ook. Op de een ja. of andere manier moeten we. Of misschien een, gewoon mensen die een, een, een, een zolderverdieping of een zolder kamer, of weet ik veel, wat ja. vrij hebben. Dat zou geweldig zijn. Er zijn zich natuurlijk een mooi grote huis in Zandvoort, ja, dus precies. er moet vast wel ergens een gezin zijn die ruimte heeft. En als ze zich bij jullie bij, bij CFM melden, dan, uh, dan kan dat ook. Okay. Oké, en waar kunnen ze zich melden? Gewoon bij de, bij de redactie dan maar, ja. hè? Ja, ja, ja. Denk ik, redactie maar at niet... dat, ja, is het, uh, dat is het e-mailadres, e dus uh, ja. mochten mensen dat willen. Maar op, dat op zich willen, is het natuurlijk fantastisch dat ze, dat ze weer aan het mogen. trainen kunnen. Want ja, die Alla is een topzwemmer. maar Mo is bijvoorbeeld serieskampioen kampioen triathlon, heeft ook de zilveren medaille op de Aziatische Spelen gewonnen. Ja. Die zou dus zo voor in Nederland, waar we helemaal niet zulke goede triatleten hebben, een geweldige bezigheden be Het Zou een hele aanbind Olympische zijn. Spelen. Ja, nou, toch? Dat is he? toch heerlijk. Maar ja, het is natuurlijk bijzaak. De sport is bijzaak. Het menselijk leed wat ontstaat. Nou. is veel belangrijker. Want wat is hun achtergrond met z'n tweeën? Ze, nou ja, ze komen uit Aleppo. Ja. Nou, dat ja. zegt al genoeg. Een uh, paar en moe hebben ze geld gegeven om te vluchten. Want uh, Mo moest in het leger. Die zat op de, in het derde jaar van de, van de sportacademie. Mm -hmm. Moest desalniettemin des in het leger. Nou ja, dat, dus op 500 meter zat IS. 17 jaar hè? Ja. Ja. Nou, dan Mo, is, Mo is 22. Oh, die is 22. Alla is, is 17. Maar ook voor Alla wachtte dat lot hè. Want iedereen ja. wordt opgeroepen, want het is natuurlijk idioot. Ja. Nou, dan weet je bijna dat je dood bent. Maar van je sportcarrière komt helemaal niets meer terecht. Ja. Nou, als je dan het verhaal hoort over die boottocht, over die zee, die wilde zee. En dan zeggen ze wel, ja, we kunnen alle twee goed zwemmen en we waren niet zo bang. Maar je moet je voorstellen dat je met 25 man in een bootje zit waar er maar 10 in kunnen. Dat op zich al. Dan komen ze daar aan en dan is er niets. En het is verschrikkelijk. Ja. Ik bedoel, het menselijk leed dat op dit moment geldt door, door wat er allemaal speelt daar. Dat is voor ons eigenlijk niet te bevatten. nee. En, en uh, ja, het is eerder gebeurd in Nederland dat we mensen hebben binnengehaald. Hè. De Belgen, ja. uh, de Joodse mensen. Daar is ook allemaal, allerlei problemen zijn er geweest. Laten we nu onze harten opengooien en die mensen van harte welkom heten. Ze zijn ontzettend aardig. Nou ja, goed. De, de, de, dat, dat is natuurlijk, denk ik, voor heel veel mensen het probleem. is Dat er heel moeilijke scheiding te maken is tussen gevallen zoals Mo en, en, en uh, Allah. Ja. Uh, en tussen mensen die misschien op een iets minder goede manier uh, hier uh, naartoe komen. Ja, of in gebeurt. ieder geval met minder goede... Bedoelingen. Dat gebeurt. En, dat, dat, de, de, de smokkelaars en, die verdienen er geld precies. aan. En, maar laten we wel precies. zijn: in Nederland is de AfD natuurlijk heel, heel erg goed. Ja. En dat mogen we ook maar eens een keer zeggen. Wij zijn, wat dat er gaat, een van de rustigste landen in Europa. Ja. Er gebeurt het minste. Ze houden alles gewoon onder de. Onder de ja, het wordt niet bekendgemaakt, maar ze zitten overal bovenop. En laten we gelukkig zijn dat het zo goed gaat in Holland. Ja. Ja, nou goed, nogmaals uh, de oproep dus. Ja. Zijn er mensen in Zandvoort of omgeving? Hè? Want dat kan natuurlijk ook uh, bentveld, Adenhout, Bloemendaal. Wat maakt wat niet, niet uit, uit waar ze zijn. Nee. Nee. Die een plekje hebben voor deze twee uh, jonge mannen om hen op te vangen. Nou, het zijn, het zijn geen uh, jonge mannen die gaan stappen en nee, die verkeerde dingen doen. Ze gaan alleen maar sporten, ja. ze alleen ja. maar sporten en ja. ze zijn goed bezig dus. Dus mocht er ja. een plekje zijn. Om een voorbeeld te geven, Mo, hè, met al die storm die we hebben gehad en die wind ja. die hebben gehad. Hij staat iedere morgen om vijf uur op, dan stapt hij op zes uur, stapt hij op zijn fiets naar Haarlem naar het zwembad. Dan gaat hij daar uh, 2,5 kilometer zwemmen. En dan moet hij weer terug naar Zandvoort. Op dat ja. fietsje. Ja. Tegen die storm in. Ja. Dus die, dat, die mensen leven alleen maar voor ja. hun sport. Voor de sport. Nou, ja, dat, is natuurlijk nou, nou, wel, dat ja. lijkt me heel bijzonder. Als je ja. dat kan doen. Voor, in, ik, ik woon op 45 vierkante meter. Dus ik, ik kan helaas nee. niks voor ze betekenen. Nee, maar er zijn maar vast ik hoop mensen dat er, die luisteren. Precies. En, die dus dat dus kunnen, nogmaals, ja. als er iets is wat, uh, wat u uh, kunt doen, uh, luisteraars. Dan graag naar info.cfm. Of nee, redactie.cfm.nl. Maar het grote Goeien. nieuws, ze kunnen terug. Ze kunnen terug, en dus ze dat zijn is fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Ja. Want laten we eerlijk zijn, wat er in Zandvoort en omgeving gebeurd is... wat waren de mensen hier goed voor deze mannen. Ja. Super. Ja, nou. Oké, okay. Henny, dankjewel voor je komst. Uh, we hopen op goed nieuws Absoluut. voor de heren. We gaan een nummer draaien van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Wat een mooi nummer. Bedankt voor je komst. Ja. Heel goed. Luisteraars, ik ben weer terug bij Goedemorgen Zandvoort voor ons Sint Hans Rijmers. En die gaat ons iets vertellen over Jess in Zandvoort met Marco Kegel. Ja. En de naam komt mij niet helemaal bekend voor, nee, maar is... dan ga jij ongetwijfeld wat, wat, wat over vertellen. Ja, daarvoor ben ik hier. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, goedemorgen. En welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Goedemorgen. Nee, is hier, is hier nog nooit geweest? Nou is dat op zich natuurlijk prima, want het is toch ook de bedoeling dat je iedere keer iets brengt ja. wat hier nog niet geweest is. Nee. Daarmee onderscheid je van, uh, van de anderen. Mm -hmm. van, van die daar vaker komen. Als het goede artiesten zijn, is dat ook allemaal prima, niks mis mee. Uh, geweldig altsaxofonist. Uh, heeft gespeeld in allerlei uh, big bands. Dat wil niet graag. Uh, 22 jaar was hij toen hij afstudeerde aan het Conservatorium. Uh, dus een, een, een begnadigde uh, altsaxofonist. Dus we zijn blij dat, hij, uh, blij dat hij er is. En altsaxofonisten zijn niet zo dik gezaaid. In, uh, in Nederland. We kennen natuurlijk allemaal uh, Benjamin Herman hè? En, en, en er zijn er nog wel een paar. Mijn vader maar... speelde altsax. Huh? Mijn vader speelde altsax. Ja, dus nou, ik bedoel maar weer. Hè? Dat bedoel ik. Je kent dus antwoorden. Ja, nou niet meer. Maar dat maar... bedoel ik. Daar ja. hebben we niet veel van gehoord. Maar nee. <laughs> hij speelt het wel. Nee, hij speelt het wel. Ja. Nee, maar is, is, is, uh, daar zijn er veel meer van. He? Dat is ook ja. een veel populairder instrument. He? Maar altsax en dwarsfluit. Hè? Dat speelt hij ook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een veel, een veel voorkomende uh, combinatie, combinatie. Ja, ja. Ja, alle twee een beetje in de wat hogere tonen. Ja, maar je hebt ook Kleine net, een, kleine net natuurlijk. Ja, zeker. zeker, zeker. Met wie speelt hij? Hij speelt met uh, Rob van Bavel en nou, daar zijn we dan ook wel weer blij mee dat hij komt. Dus die is vaker geweest. Uh, was toevallig ook 22 toen hij uh, afstudeerde in het conservatorium, dus dat hebben ze gemeen. Maar de een is wat ouder dan de ander. Uh, ja, de tweede bij de Telonius Monkeward in, in, oh, uh, in, ja, in, uh, in Amerika. Ja. Uh, uh, -Liel en liel Award en cremies gewonnen. En ja, en, uh, reus van een reus uh, van een man achter dat grote klavier. Ja. Ja. Heel blij mee. Rob ja. van Bavel is toevallig niet degene die ook achter de stripboeken zit. Of vergis ik me erin. Want er is eenzelfde die ook Rob van Bavel heet. Oh. Nee, dat wist nee, ik niet. Je zou het, het eens kunnen vragen. Maar zijn dat leuke strips of niet? Storm, uitgeverij heeft hij. Oh, nee, dat nee, dan is het hem niet. Is het hem nee. niet? Nee, nee dat is het zeggen. Dan komt er nee. zo bekend voor. Ik denk, nou, nee. zat toch nee. niet? Nee, als het zo'n bekende strip ja. is, dan hadden we het ja. geweten. Ja. Ja. Nee. nee. Maar goed, dus nee. met wie, wie nog meer? Want en, met, uh, mee. en, met, uh, en met John Engels. Ja. En uh, ja, die, uh, die begint, is natuurlijk aardige op leeftijd. Maar uh, we gaan de leeftijd maar niet meer noemen. Nee. Want dan gaat iedereen daar gelijk af van, van, nou als je zo oud bent, is dat nog wel wat? Ja, ja. Nou, ik kan je verzekeren, het is fantastisch wat de man doet. Ja, nou ja, en uh, zo blijft... Ik, denk, blijf. hij heeft, ik, ik dus moet het gelijk is. aan Charles voren denken, die man is, ja. die 90. En in de 90. 90. Nee, die is in de 90, ja. dus uh, ja, nou ja, daar gaan we het helemaal niet over zo hebben. Zo'n ja, Maar dat als je dat hoort en ziet spelen, ja. zo'n bezieling en zo'n begeestering. Passie hè, dat is En dat is belangrijk. zo goed. en hij is natuurlijk een van, de, een van de laatste die nog leven van de oude Diamond Five. Mm -hmm. He, die, die natuurlijk ooit de basis hebben gelegd voor de, voor de grote jazzorkest. Als, als ritmesexy toen de tijd in, in Boers Big Band. He, die is daar toen omheen gebouwd, eigenlijk mm -hmm. om de Diamond Five heen. Ja, uh, Was het ook niet in de tijd van de Red White Blues? Ja, ja, het is allemaal een beetje 60 jaar. Hè? Eind ja, 60 jaar. Ja. En, en in, die, in die periode. En fantastische muziek gemaakt. Ja. Ja, met alle grote in Nederland en, en in, de, in de verre buitenlanden opgetreden. Dus wij hebben een fantastisch concert. Ja, ik ben er weer helemaal bij. En, en dat is bij Theo in de the Krocht, namelijk Dat is bij Theo in de the Krocht. En dan beginnen we om, uh, om half drie, begin het concert. Uh, dus iedereen is van harte, van harte welkom. Nee, nee. Uh, of vanaf een uur of uh, half twee, kwart voor twee of zo. En, uh, altijd gezellig hè? Ja, altijd. En nog wat eten daarna? Of is dat ja, deze? dat kan. Dat ja. kan. Even Theo opgeven. Ik, ja. weet die, ik weet niet wat hij uh, vanmorgen heeft, uh, <laughs> <laughs> heeft bedacht. Maar uh, ja, wat hij doet is prima. Ja. En, en, en ja, God, uh, ik, ik weet niet wat er nu is. Het varieert een beetje tussen de... Dus de 8,5 en de 11 euro. Nou ja, dus, dat is geen geld. Dus, nee, en, en iets nee, over het repertoire van wat. Ja, dat zit toch wel allemaal een beetje rondom dat American Songboek. Er wordt, er wordt geen avant-garde muziek gespeeld waar niemand wat van begrijpt. Nee. Behalve het begin en het eind. En wat er tussenin zit, dat snapt niemand. Maar prima. Die muziek die die, die. die moet er ook zijn. Ja, uiteraard. Alle soorten muziek moeten zijn, iedereen heeft zijn voorkeur. En dat, dat hoort ook zo. Ja. Wat me overigens wel opvalt. Uh, en ik ben er wel blij mee. Er wordt heel veel jazz gemaakt in de regio. Ja. En waaruit blijkt ik, dat? Nou, uh, sla de krant open. Aan de, aan de, aan de, de advertenties. En, en de, de, de aankondiging in, in de krant. En, en. Er wordt ontzettend veel jazz in, in de, nee, in de ja, regio ja. gemaakt. Ja. Ja, ik weet dat er zondag... Uh, of nee, vandaag is dat geloof ik. Adem Sporen weer... Uh, in, ja. Uh, ja. Overveen, bij de Slichting ja. gaat hij ja. optreden. Ja. Er is altijd wel een plekje waar je naartoe kan als ja. je muziek wilt luisteren. En er is, is voor luisteren. ieder wat wil. Ja. En dat maakt het dan ook ja. zo goed. Want uiteindelijk gaat het erom uh, en je hoopt dan ook dat er wat jongeren komen. Mm -hmm. Van iedereen moet de gelegenheid hebben om zijn smaak te ontwikkelen. Ja. Ja. Maar dat, dat, dan moet je door iets getriggerd worden. Ja, ja. En of dat nou is bij de Rusthoek, bij Vreburg, ja. bij Slichting, in de krocht, uh, betonarissen. Mm -hmm. uh, het maakt niet uit. Nee. Radio, het maakt niet uit. Maar iets, iets in die muziek moet je, moet je grijpen. En dan kun je alleen maar hopen dat ze dat zo leuk vinden. Dat die smaak zich ontwikkelt. En dan van... van Misschien van wat funky muziek of zo. Daar begint het dan toch vaak een beetje mee. Je kent die doodvrachtig. Ja, prima. Dat dat zich ontwikkelt. en Oh, dat is leuk. Daar wil ik meer van weten. Of dan ga ik eens een keer naar anderen luisteren. En dat het zich op die manier ontwikkelt. Want onze vaste kern in de krocht. Ja. Die... Ja, ze zullen wel een paar luisteren. Dus ik ga ze niet allemaal oud noemen. Nee. Maar, maar, maar het, het, het raakt... Het, het, het... moet wat vernieuwingen komen. Ja, maar de komen, grote, de grote komt, groep, ja. groep zit natuurlijk niet tussen de, de 20 en de 40 of zo. Nee. nee. Nou ja, het voordeel is natuurlijk wel dat als ik ga kijken naar de grote concerten... Uh, wat er komt, de kaarten zijn uitverkocht. En hier kunnen de mensen tenminste nog voor een Redelijk zacht prijsje er uh, naartoe. Ja. Nou ja, je ziet, je ziet hier de, de, degene die... die Waar je in het concertgebouw 30, 35, 40 euro voor betaalt. Ja. ja, en die zie je hier voor 15 euro. Ja, dat bedoel ik. En, en ze zitten op drie meter, af, ja, drie ja, en meter een, afstand. En een goede akoestiek. En de akoestiek is... Nou, het concertgebouw is ook niet slecht, hoor. Nee? Nee, nee <laughs> Altijd nee, natuurlijk nee. net niet bij gebouw. Nee, droog, maar nee goed. natuurlijk niet. Nee, nee, <laughs> zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, nee. <laughs> Nee, maar we moeten zorgen dat, er, dat we het blijven doen. Mm -hmm. en, en natuurlijk, daar hebben we sponsors van nodig. We zijn blij dat we van de gemeente nog wat krijgen. Dus alles wordt met grote dank aanvaard. Duidelijk. Dus we blijven het gewoon volgend jaar, volgend seizoen, vijftiende seizoen, lustrum. Dus kijken dat, dat, we iets, dat we iets speciaals kunnen doen. Ja. ja, hard mee bezig. Maar dat gaat wel lukken. Ja, komt helemaal goed. Maar mooi. Ja, ja eigenlijk. Ik weet niet, wil je nog wat kwijt? Nou, zegt, nou, dat moet de luisteraars 5, nog eventjes 15, uh, 15 euro entree. En uh, we roepen al jaren studenten... Uh, jongens, kom, kom betaalt, eens luisteren. Je ja, betaalt, ja, je betaalt 10 euro. En het is voor mij een volslagen raadsel. Waarom of bijvoorbeeld conservatoriumstudenten... Uh, nee. nog nooit gezien? Nee. En ik snap daar helemaal niks van. Nee, ja, die mensen. al die muzikanten die er zitten... Ja. of dat nou de begeleiders of de solisten zijn... of wat dan ook... Uh, 80% is uh, uh, docent conservatorium. Ja. Wordt daar Echt? geen reclame gemaakt? En Jawel, natuurlijk. Die roepen dat wel. Ja. Maar jongens, kom dan. Ja. Kun, je, maar, kun, je, kun je niet... Uh, want we hebben natuurlijk een muziekschool hier in Zandvoort. Ja. New wave. Ja. Dat je Leo Sanders eens belt. om uh, Misschien dat hij ja, iets wat mensen daar naartoe iedereen, kan halen. Ik, ik roep dat al jaren. Ja. Want ik ben toevallig ook voorzitter van de muziekschool. Oké. Okay. Ah. Nou ja, dan, uh, dus dan, dan, dan heb we, je de we roepen, we roepen dat al, al ja. tijden. Van... Kom maar. Kom eens. Kom eens Ik bedoel, je mag er voor een paar centen naar binnen. Ja. Want, want ook dan hoop je dat dat zich ontwikkelt. Ja. Maar ja, het is zondagmiddag. Ja. ja. ja. En, en, ja. En, en, en We zijn zelf huiswerk aan het maken of aan het uitbuiten ja, van... Of, uh, ja, bijvoorbeeld ja, ja. We uitslapen, uitslapen avond, katertje wegwerken. Geen ja, idee. Ja. Maar ja juist voor die studenten beginnen we al om half drie. Ja. We doen het niet voor ons, hè? We doen het voor die jongens. Oké, okay, nou, heel veel succes zondag. Dank je en zeer. Tot de volgende keer weer. En Graag. Wij gaan even, even inbreken, want we hebben namelijk breaking news, denk ik. Oké. Okay. Oh. Althans, nee. dat geloof ik. Henny Ruckert komt nog even terug bij ons. Want uh, die heeft uh, wat uh, te vertellen. Dat je hebt is, net dit... gesproken met, uh, ja, de, met Dennis. Ja, de, er de wonen fantastische mensen in Zandvoort. Dat is duidelijk. Dat wisten wij al. Floris Faber, we zitten in Hotel Hoogland. Hè? Floris Faber, de eigenaar ja. van dit hotel, hoort ons gesprek. Ja. En zegt, moet je luisteren, tot half uh, maart heb ik ruimte. Want dan begint het bolle seizoen en dan uh, is het er niet meer. Maar tot half maart zijn ze wel. Ze kunnen direct terugkomen. Nou. Nou, is dat niet is fantastisch? Is dit fantastisch? Yes. Hey, Flores? Uh, ja, top? dat is ja. echt top, jongens. Dank je wel. En wat zullen die jongens blij zijn? Ja. Ik heb het nummer. Je kunt nou. ze bellen. Oké. Okay. Ja, nee. Dat, nee, dat is lastig. He? He? Nee, maar goed. Dus, uh, maar tot, ik ga ze zo bellen. Tot wanneer mogen ze nou, ja, het uh, even? Ze krijgen dus iedereen kamer. Moet je ja. nagaan. Dat, dat is op zich al fantastisch. Ze krijgen ontbijt van Floris. Ook al. Ja, ah. die nou, is werkelijk... Ja, Maar dat betekent dus dat ze tot wanneer hier mogen blijven. Ja, eens? half maart. Half maart. Dan begint het bolle Dus dan hebben dan we, dan de mensen ook vol. nog wat extra ja. tijd... Ja, om exact. te kijken naar een plekje daarna. Nou, fantastisch, joh. Ja. Super. Topje, top, je Dankjewel, jongens, voor je Graag gedaan. medewerking. We gaan uh, even naar de agenda kijken. Uh, want dan hebben we daar nu uh, wat uh, meer tijd voor. Ja. Uh, op de eerste plaats, want dat moesten we vooral niet vergeten te zeggen... dat Scouting Zandvoort... Scouting de Buffalo's, De Buffalo's, Ja, ja. ja Scouting Zandvoort, die de Buffalo's heten... die zijn... Uh, hard op zoek naar nieuwe leden. Zowel, uh, alleen vooral de jeugdleden. Maar we houden uh, er niet meer mee, doen dan? Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja, ja. Scouting Zandvoort, Buffalo's, die zitten in um, Noord, althans op het randje van het. Ja, op de Duintjesveldweg. En uh, daar kunnen ze zich uh, naast de duiven. Ja. Oké, okay, als je richting de voetbalvelden gaat, dan kom je er vanzelf langs. Dus daar waar, wanneer kunnen ze zich daar aanmelden? Zoensdagsmiddags? Zijn ze daar zoensdagsmiddags bijvoorbeeld? Meestal wel. Ja, waarschijnlijk hebben ze ook een website ja. waar alles op staat. Buffalostandvoort.nl okay. Anders even googelen. Precies, nou, uh, we hebben in ieder geval uh, bij Pluspunt nog uh, de tentoonstelling van Yvonne Schorl. Die duurt tot half... Februar, ja, heel leuk, heel kleurig kan niet anders zeggen. Van 22 januari, dat is al een tijdje gaande, tot uh, drie, 13 maart, een expositie van sprekende kleuren in het Zandvoortsmuseum. Het oeuvre van Hans uh, Wiesman, maar er zijn ook wat brons. Uh, zeker de moeite waard, ja. absoluut. Ja. Nou, we hebben vandaag, hè, dus is dat. Ja, de 13e van Het ja, dat is de, vandaan, ja, vandaag. Vandaag hebben we de, het Carnaval in het Sportcafé, ook op de Duintjesveld. Uh, dat is vanaf half negen. De entree is 3 euro. Ja, het is 2,99, maar goed, ik zeg 3 euro. Ja. In de voorverkoop En als je vanavond aan de zaal komt, dan betaal je 4,99, oftewel 5 uh, ja. euro. Dus uh, ja, als je vanmiddag je kaartje gaat kopen, dan ben je toch wel uh, 2 euro goedkoper uit. Dan kun je daar toch weer een uh, lekker glas Sinas oh, voor halen. Bij Dobie kan je kaarten kopen. Ja, ja. Nou, mocht je echt geen zin hebben in het carnavaleske, dan kun je vanavond om vanaf half negen luisteren naar singer-songwriter Marvin D. in de Williams Pub. Ja, ja dat dus is wat anders natuurlijk. En dan morgen hebben we natuurlijk Marco Kegel in de krocht van de Jazz in Zandvoort vanaf half drie. Entree is 15 euro. En als je zin hebt om nog wat te eten daarna, dan moet je dat van tevoren even aanmelden. Vandaag het liefst uh, met bij Beth Smit. Precies. Ja, het water. En dan uh, kun je kijken wat daar voor heerlijke hapjes uh, bij zitten. Het is zijn. altijd goed verzorgd en ja. smakelijk. 19 februari, Jess in Grand Café XL vanaf half negen. Dat is vrijdagavond, hè, geloof ik. Is ja. dat nieuw? Dat ja, is nieuw, ja. Ja, dat is de eerste keer dat dat uh, gaat plaatsvinden. Volgens mij is dat wel weer georganiseerd uh, door. Door Hans? Nee, niet door Hans. Uh, hoe heet hij? Ton -ton -tonaris, ja, ja, tonaris, ja, die, die heeft het, ja. het nodig. Die is de wel ja, verdiend op die het heeft het gebied. De nou, Diezelfde avond is er ook een spelletjesavond bij Café Koper. Altijd gezellig, hè? Vanaf 8 uur, ja, dat is altijd leuk. Ik kan inderdaad. niet missen. En dan op 21 februari de 10.000 stappen van Zandvoort Start wordt vanaf de Oude Halt aan de Vondelaan. En het is van 10 tot half twaalf. Ja. Dan is 21 februari, dat is diezelfde zondag, dan is er weer een classic concert uh, in de Protestantse Kerk. Uh, en dat is het saxofoonorkest met artes H-K-U ik, ik weet niet wat dat betekent uh, het zal vast wel eens zijn denk ik. Dat, zal <laughs> dat is om drie uur uh, de entree is vijf euro, de kerk gaat om half drie open dus uh, Mocht je daar zin in hebben, dan... Uh, nou, ja, en dan wordt ons uh, nog even verzocht aandacht te besteden aan het feit dat de Brandweer Zandvoort nog steeds op zoek is naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Ja. Mocht er interesse zijn door de mensen, dan is www.brandweer-zandvoort.nl-vacatures. Meld u aan. Ja. Nou, er is ook nog uh, wel uh, iets te doen bij Pluspunt. Dat is elke vrijdag is er namelijk medische gymnastiek. Vanaf kwart over negen ochtends tot kwart over tien ochtends. En dat is in de Vlemingstraat 55, uiteraard. Men kan zich daar aanmelden of de informatie vinden op www.pluspuntzandvoort.nl. Um... Ja, je vergeet eigenlijk nog. Maar de eerste, elke eerste dinsdag van de maand om half elf is een digitaal spreekuur. O, ja. Ja. Voor al uw vragen over de ja, iPad, iPad, tablet, smartphone enzovoort. Ja, Het kan ja, ook uw Samsung zijn of wat dan ook. Ja, ja. Ook bij ook Zandvoort, Vleemingstaat 55. Oké, okay, we gaan bedanken, want we moeten snel afsluiten. We bedanken ja. Hotel Hoogland. Niet alleen maar voor de gastvrijheid, maar ook dat ze fantastisch... de twee jongens gaan opvangen hier ja. tot half maart. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. We bedanken... Um, Donderdag hebben voor de koffie en de thee en het water. was weer gezellig, dankjewel, Don. Ja. We bedanken Gerry Rutte voor de eindredactie van het programma. En Yvonne Roosendaan en Gert van Kuik voor de redactie. Techniek was vandaag in handen van Casper Geurensen. Dankjewel, Casper. Dankjewel, Adi Koper, voor ja. de presentatie. Ja, dankjewel, Irene, de Jager. Je en tot een <laughs> volgende keer en we gaan eruit met muziek. Fijn weekend allemaal. Dag. Ja, geniet ervan. Het is mooi weer. Yep.